Ja, ga je wel doen. We gaan over naar de naar het tweede gedeelte van de les. En nu gaan we ik uh Zogher zelf even verder uh, lezen in um uh, we beginnen. Bij, we gaan nog verder met dezelfde regel. We gaan gewoon verder. Uh, ik ga het vertalen zonder verdere commentaar voorlopig. Want straks, aan de volgende pagina, beneden onder de volgende pagina, hebben we dan een mooi commentaar van Jehoede. Uh, dus we gaan gewoon verder. Dus wij zitten nu de pa, in de pagina, pagina Dalet 4. En de vijfde regel. Um, Tweede, tweede woord, dus het eerste woord is in vet, even aandacht de, even vet gedrukt ja? en dan de volgende woord ja? iedereen ziet het de tweede alinea, wat hebben we net gelezen, en dan is het vijfde regel van die alinea en het de tweede woord, dus na het woord van uh, yatir voor het woord dat vet gedrukt is oké, okay? iedereen ziet het Deheino. Het begint met deheino. Dus de eerste woord is jetir, is dan vet gedrukt. En we gaan naar het tweede woord. Wie daar het? dat wil zeggen, ja, dat wil zeggen, me mispar juttgimmel, dat wil zeggen, in tegenstelling tot het getal 13. Ja, wat hebben we nu net gesproken. Dus de tweede, de, de tweede keer, wanneer de nukwa vanaf de Iranpin uh, de tweede keer wanneer de noekwa van de vanaf de positie van de Ziranpin Chassadin omhoog schiet, ja, om een binnen binnenhaalt naar binnen. Dat is dat staat. Als het dat zo is, dan wordt gezegd dat het getal 13. Oké? Okay? En dan hebben we gezegd dat is het 13. De 13 eigenschappen van warmhartigheid. Dan pas krijg je dertien eigenschappen van bar, bar, barmhart, barmhartigheid. Als je eerst de moeite doet, net zoals de nukwa de kracht opbrengt, om eerst jouw uh, gestrengheid omhoog te doen, dan ontvang je de bracha, de zegening. Ja, van Chassadim, dan ga je dan vanuit de positie van om omhoog weer Chassadim omhoog doen. Dan krijg je pas Bracha, en Bracha, dat uh, uh, uh, uh, uh, krijg je dan 13, krijg je dan de Gadlut, de grote toestand, waarin in jouw Chassadim, in jouw genade, kom binnen, kom dan Chachoma. En dat is volmaakte toestand. En niet alleen Chassadim, iedereen begrijpt het? En niet alleen chassadim, en niet alleen genade genade is niet de ware realiteit, het is alleen maar een fase een fase in uh, in ontwikkeling of een fase in het ontvangen van het licht oké, okay? en dat staat onder de kenmerk daarvan is dertien, getal dertien Iedereen ziet het tien is wanneer uh, alleen, alleen chassadim ontvangen worden als aankomend licht in geworden en um, en wanneer dertien betekent dat chassadim dat kohmah komt in chassadim, dus dan wordt als het ware kohmah komt in genade, genade, dus dan wordt daarom wordt het gezegd dat omringd wordt, Israël wordt omringd door dertien eigenschappen van barmhartigheid. en dat dertien getal is dan het volmaakte getal. Dat betekent dat Licht Chogma schijnt in, in Chassadim. Oh, dat is gewenst. En dit licht, dit licht, wat gaat er verder gebeuren met die, met die maalgoed? Zij, zij heeft nu ontvangen dat licht van 13, ja? van Licht Chogma in Chassadim. Dat was de hele bedoeling dat zij klom omhoog. Haar verzoek was alleen om die twee te ontvangen. Met als tweede het doel. Niet het eerste het doel. Niet bracha, niet zegening is het doel. Maar het tweede. Want een zegening betekent dat je toch wel van anderen... Dat, uh, dat, is nog niet, dat, is, dat raakt jouw uh, essentie niet aan. Dat gaat jou niet allemaal doorsch, doorschouwen. Oké? Okay? En nu is zij daar boven. Zij is nu daar bij de piem En nog hoger. Ik ja? ja, bedoel, de tweede, van de tweede keer moet zij ook klimmen. Ja of niet? Zij staat nu in de Iran-Piem. Iedereen ziet het? Met je hoofd. Ik wil niet tekenen, anders wordt het weer uh, uh, onthouden. allemaal in Israël tekenen. Er zijn miljoenen van die tekeningen is gek te worden. Moet je niet doen. Probeer het gewoon zonder tekening in jezelf. Dus waar staat nu, eerst, na eerste op, optrekken van, van de Noekwa, waar staat ze nu? Op de plaats van Zeeran Pin, ja? op dezelfde traptreden. Ja, de Pin hoger, in Bina en Bina in Chokma. Nu, nu is zij in Zeeran Pin en ze heeft nu ontvangen ze Chassadim, maar het is niet genoeg voor haar. Voor de Iran-pielen is het prima. Hij zegt nou, lekker. Ik zit achter, hij komt van zijn werk, van zijn al die vergaderingen. En hij zit voor de televisie, weet je. En zij is huisvrouw, zijn vrouw. En zij zit lekker voor de televisie, gewoon met een krantje, met televisie, een beetje zo. En met een beetje whisky, zo. Hij heeft niets meer nodig. En pantoffeltjes op zijn voetjes. Zo, oké. Dat is alles wat al zijn leven is. En zij wil nu uit. Ik heb de hele dag al gezeten, thuis gezeten. Ik heb weer sokken gewassen. Ja, allemaal dingen gedaan. En nu wil ik een beetje... Ah, ik wil geen ander. Ik, zo. Nou, ja, begrijpt u dat? Zo is het ook hier. Hij is tevreden, Maar zij zegt, maar zij gaat nu vanuit die positie. Chassadim omhoog doen. Betekent dat zij gaat nog weer inspanningen doen. Om naar een hogere traptreden te klimmen. Oké? Okay? Zij is nu op de trap te van... Uh, als Wat is de volgende voor haar nu? Bina. Ze komt naar de Bina. Ze komt nu naar de Bina. Ja? En ze krijgt dan... Wordt ze net zo als Bina? Ja of niet? Ze krijgt wordt ze net zo als Bina. En waar komt dan ze op dat moment? Naar Hogema. En vandaar je dat ze kan hem Kan haar nu... ...vanuit zijn positie... ...hij is nu ontvangt... ...hij is nu net zoals Gogma, ...als dan, ...en natuurlijk Gogma gaat nog weer... ...hoog om hoger, hoger, hoger... ...maar de positie... ...van Gogma blijft altijd positie van Zoals ...wanneer de ladder omhoog gaat... ...want niets verdwijnt in het geestelijke... ...kijk nou hoeveel... ...wetten hebben we vandaag... ...gehad... ...als je die wetten alleen toepast... ...en dan gaat de zeer in... Hij, is nu, hij gaat aan haar nu schijnen. Want altijd schijnt hoger. Ten aanzien van lagere. Van één positie. Niet van twee posities. Altijd van, twee, van één positie hoger. Die schijnt aan lagere. Ja. En die is dus. Zeerandim. Die, die gaat, geeft haar nu. hoogma. Eh, hij heeft zijn hoogma niet nodig. Hij had niet eens hoeven daar zo <coughs> hoog klimmen. Hij heeft alleen gescheidim nodig. Wat doen? Maar hij geeft nu daar Haar van die positie, hoog maar, Hij klimt ook omhoog, om haar te geven. Een goede, een verstandige vrouw, maakt een man. En, en, en, en ik zeg het jou. Ja, ik was in Israël, met, met mijn, mijn broer woont in Israël. Hij is zeven jaar oud, dan ik. ook carrière, maakt alles. En hij zegt, ja, jij, jij hebt de mazen. Je hebt een goede vrouw. En daarom is het jouw leven is goed. En een goede vrouw moet je ook verdienen. Ja. <laughs> dus aan de ene kant is het... Ja. Nee, nee. <laughs> Heb je een antwoord? Nee. Ik, <laughs> nee, dat, nee, omdat we zitten hier. Mannen en, en, en vrouwen. Dan zeg ik aan de ene kant. Zeg ik dat inderdaad zo. Dat een vrouw trekt een man omhoog. En, en, en natuurlijk. Een man moet verdienen zijn vrouw. Moet verdienen zijn vrouw. Goede vrouw als een vrouw niet goed is als jouw vrouw bijvoorbeeld eh, dan moet je aan jezelf kijken of anders moet je gewoon eh, pikken alles wat, wat, wat, wat er was een grote rabbi, was een zeer grote rabbi in moet worden gezegd en is helemaal alles verkeerd hij heeft een vrouw genomen van andere streek van, van andere en ze heeft de, de taal niet goed gekend so, en zegt hij bijvoorbeeld die haar iets uh, ...breng me dat en dat en dat. En in haar streek... ...betekent dat om uh, een klap te geven. <laughs> en yeah, zij was... ...gehoorzaam mevrouw. <laughs> <laughs> dus, uh, en zij komt daar... ...zij komt daar met een, met een pan. En klaar. En zij was gehoorzaam. Dus ze komt naar de yeshiva, naar de Talmud Academie. En hij was daar de baas. En allemaal zitten zij daar. En zij komt met de pan... ...en tegen zijn hoofd. Bam! <laughs> En al die mensen zeggen: Wat moet je doen? En een jood mag bijvoorbeeld in the, volgens de wet, als een vrouw doet verkeerd. Of bijvoorbeeld koffie schenkt. nou natuurlijk niet nu, nieuw, nu, nu, maar in principe. zo so is het. Als een vrouw bijvoorbeeld. hij komt thuis en een vrouw schenkt hem koffie. en de koffie is koud of zo. So, dan mag hij direct de uh, scheidingspapieren uh, haar geven. Ciao! We <laughs> moeten wel, moet wel uh, haar natuurlijk ook geld geven voor. Uh, voor een kaartje naar Den Haag, een treinkaartje. Dat is <laughs> toch niet op straat komt. Maar in principe is het zo. Ik zeg het niet, natuurlijk is het niet zo. Maar in principe is het zo. Een gewone volk deed het ook zo. Maar is het zo, natuurlijk is het zo dat. Waarom is het zo? Bestaat ook de wet. Bestaat de wet. Geestelijke wet bestaat. Dat een vrouw eh, eh, no, eh, vrouwelijk, laten we zeggen, noekwa, die klimt wel omhoog. Een vrouw kan klimmen omhoog met een man, samen, ja, dat is prima. Dat is volgens de wet, we zullen allemaal leren dat. Maar als een man gaat naar beneden, dan zegt hij, nee, dankjewel, nee, ze blijft boven. Ze gaat niet met hem, dus als een man goed, goed, uh, zeggen, goed leeft, nou, bedoel, goed leven doet, en goed, uh, goed zich gedraagt, en uh, doet goed met zijn vrouw. Dan klimt ze ook samen met hem. Maar opeens laten we zeggen. Dat hij dan gaat drinken. Of gaat hij iets anders dingen doen. Dan is de wet van het helaal zodanig. Dat zij. Dat zij zegt hem. Dag. <lacht> dat is de wet van het helaal. Om te onthouden. Dus een vrouw mag, wil graag. Klimmen samen met een man. Maar als een man daarna. Uh, naar beneden wil. dan Oké. Okay gaan maar verder. We moeten allemaal leren wat dat. Natuurlijk is het geestelijk allemaal. We zullen allemaal leren wat dat is. Maar inderdaad, een goede vrouw moet je verdienen. En dat is niet dat je iets verdient. Het is jouw houding. het ja? so, belangrijkste, erg belangrijke aspect is wat we noemen dat shalom beit. Dat so, is so, zo so iets in, in, jodendom. Jodendom betekent, in jodendom betekent, Shalom dus de jodendom, geestelijk, bijt. dus de huisvrede. En als je een, een man bent, als je echt ontwikkeld bent, dan betekent dat je ook wil graag naar de wetten van het gewaal leven, dan moet je kost voor kost vrede, huisvrede met je vrouw, met je gezin behouden. Wat ze ook doet, als ze een klap geeft, dat. Uh, je moet wel dulden dat, je hebt zo'n vrouw gehad, oké, okay, dan denk, zeg dat dit aan jou ligt en niet aan haar ligt. Zij geeft je een klap om dat, om, om, om, omdat jij moet aan jezelf werken. Een vrouw groeit samen met een man. Als je niet in het vertikt om aan jezelf te werken geestelijk en je komt daar van je werk en je zit je voor de tv... Natuurlijk, voor jou is het belangrijk ontspannen, niets, want jij, man, geeft alleen nodig, daar is het wel aan voor je. Maar ze heeft iets anders nodig. Ze heeft ook uh, gogma nodig. Ze wil nog klimmen boven gevoelsmatig. Verder, om gogma van jou te willen ontvangen. En je hebt al zo gogma gegeven aan je baas, aan je Philips, of aan die dan, Je hebt de hele dag gogma gegeven aan onder een onderin kracht, aan buitenkracht. Buiten gezet, jouw krachten, je bloemetjes, hebben je buiten gezet. Ik bedoel, jouw krachten. En s'avonds kom je thuis, ik heb je geen krachten meer voor je vrouw. Want ze verlangt dat de hele dag heeft ze gezeten in haar dinium haar Ja, in haar gestrengheid. En of een beetje. En uh, je komt, uh, komt thuis en wat doe je dan? Jezelf vraagt de ellende op je hoofd. Zo ja. so is het. En dus van de wetten van Israël leren we enorm veel hoe dat allemaal werkt. Shalom het moet een principe voor jou zijn. 100%, doet er niet toe wat zij ze zegt, jouw vrouw. Doet er niet toe wat zij doet. Jij moet de, de vre, vre, vrede behouden. Ja, ze heeft net, net gezegd dat en opeens zegt ze iets anders. Doe dat. Omwille van de vrede, jij moet de vrede behouden als man. Omdat de vrouw heeft meer in haarzelf die gestrengheid Al lijkt het wel dat het omgekeerd is. Ze heeft de gestrengheid, jij moet sussen jouw ja, haar gestrengheid moet je, moet je verzachten. En dan krijg je daardoor ook beloning <hiring> van boven, net zoals de ramp in. Krijg je ook beloning van boven. Je klimt ook omhoog. Je hebt die chagma niet nodig, als het ware. Maar je krijgt toch van boven van de hogere krachten. Eh, krijg je ook. Wat is de bedoeling dan van die maalgoed? Nu, oh we hebben nu gezien, ze heeft nu 10 ontvangen, van 10 ontvangen en van 13 ontvangen. He. Ze heeft nu ontvangen van dertien. Ze heeft nu hoogma ontvangen. Op de positie van Pina, waar ze is geweest nu. Ja? Wat is de bedoeling dan? Moet ze daar blijven, daar? Nee. Haar wens is natuurlijk om terug te keren naar haar eigen plekje. Ja? Van die maalgoed. Net zoals een vrouw die doet alles wil terug naar haar plekje. Voor wie is het huis? Bait, staat in de Talmud. Bait. Wat is buit? Wat is huis? staat het geschreven. Het staat geschreven. Buit is, is Dus huis is je vrouw. Het is hoge wijsheid. Het is, is goddelijke wijsheid. Is dat zo? Natuurlijk is het hier de verhouding. Dat, of dat, of dat. Maar de, het huis is je vrouw. We hebben hem? En niet jouw huis, wat je denkt dat jouw huis is. Als je huis hebt gekocht. En daar heb je een vrouw. Dan geef het hele huis aan je vrouw. Ook ik ben niet voel. Maar ik zeg tegen mijn vrouw. Als alles wat ze wil. Wil ze dat? wil ze dat overbrengen. De tafel. Ga ja, dan ook daar naartoe. Wil ze dat? Ja, de keuken bijvoorbeeld. Staat he, muur muurvast. Dan heb ik gezegd. Wil je dat die keuken. Dat je de klas. Dan moet je gek met dan weer. Dat Want jij moet behouden. Het is niet omdat je goed bent. Zo zijn de wetten van het heelal. <coughs> en het huis is van haar. Als je gaat bemoeien jezelf met allerlei. Met, met, met, met, als hij vraagt jou bijvoorbeeld: Nu doe een lampje daar, doe dat. Bijvoorbeeld. Maar als je bemoeit jezelf met, met, met, met, met, met, met, met, het, met allerlei dingen, met tapijt en allerlei andere dingen, met schoonmaken en alles. Als hij jou niet vraagt, als je haar werk gaat doen terwijl zij. Je ziet dat jij bemoeit jezelf in haar eigen zaken. Dan doe je welke zaken? Dan doe je verkeerde zaken. Dan vraag je om problemen. Want zo zit het niet in elkaar. De krachten van mannen en vrouwen. Zo zit het niet in noekwa en Zirang. Oké? Okay. Dan houden we het. Dus Shalombaid heet het. Deze week werk aan Shalombaid. Dus Shalom, vrede van bijt vrede van het huis, vrede, huis vrede. Doe je allerleiders het best om dat te doen. Even vriendin of even dat, doe het er niet toe. Zelfs als je alleen woont, alleenstaande bent, doe het zo op die manier dat jij dat, dat zo doet. Het huis is natuurlijk um, materie en meer we zullen zien, waarom is het zo, waarom is het zo, waarom is het bijt, is vrouwelijk. Ook de ark van Noach was ook een prototype van bijt, van huis. En nog was net als een, een, een man in huis. Zullen we het allemaal leren in Zogers zelf. Dus we gaan verder. Uh, dus uh, in tegenstelling tot het getal 13. We hebben gezegd 13 is wanneer de Nukwa al ontvangt hoogma. En ze wil toch wel, de bedoeling is natuurlijk dat ze niet blijft daar zitten op vakanties op Miami dat is maar tijdelijk ja, wanneer ze dan komt in de Bina, dan is het vakantie in Miami of iets anders maar ze wil toch terug naar haar huis daar voelt ze zich want waar, als ze zit dan in, in, in de Bina, ja, ze kwam naar de Bina om, dat om kracht te, te, te ontvangen ja of niet, omhoog door twee, door twee traptreden omhoog te komen maar is daar haar milieu nee daar is milieu van Bina zij ontvangt wel natuurlijk van haar. Van, maar zij wil natuurlijk terug naar Hilversum. Terug, terug naar haar eigen plek. Dan gaat ze weer terug naar haar eigen plek. Maar niet leeg. Niet met lege handen. Nu kan zij wel naar beneden trekken het licht wat zij gaat ontvangen. Nu. Waarom? haar licht wat zij nu heeft is chassadim. Genade. Dus, en daarin zit hoogma. Ja, dat is net als we hebben gezegd, scheut je uh, in, in een, een bak koffie. Of een koekje dat uh, dat je dopt in, in whisky. Dat is goed, dat is een goede dat, is een goeie, dat is een, dan vang ik de vreugde daarvan, etc Op die manier is het van het van de, door de wetten van het heelal is het aan ons voorgelegd, voorbestemd om te ontvangen. Niet genade alleen, want dan zijn we hongerig toch. Ja, een beetje wel. Maar oké, okay, dan de krachten als het ware, die laten we een beetje, een beetje met rust, maar toch eh, goede dingen nog Chogma. Mijn ogen blijven nog toch wel half open. Dan moet ik gogma hebben. Te veel gogma. Dan kan ik het niet naar beneden brengen. Begrijpt u dat? Naar beneden, naar mijn eigen plek kan ik niet brengen. Waarom? Hoe lager, hoe meer onreine krachten zijn. Oké, okay? begrijp je? Genade is goed. Want als, zelfs als ik, als ik genade naar beneden breng, dan komen natuurlijk de, de onreine krachten niet, niet te pas want zij lusten ook niet daarvan, Ze hebben niets aan genade, kijk nou als iemand zit uh, zo een beetje slapper uh, niemand let erop als iemand krachtig een beetje opdreedt, en als hij brengt ligt Hochman beneden beneden betekent dus onder Parsa, we hebben gezien, onder de scheidingslijn, daar is, laten we zeggen zoals Bria bijvoorbeeld, ten aanzien van absoluut, daar zitten al, al krachten, onreine krachten Waarom niet? Daar is een, een mate, grote, een, een minder grote mate van onvolmaaktheid. On ja of niet? Uh, onvolmaaktheid betekent, on betekent uh, verduisternis, een soort uh, we zeggen het, uh, verhulling van het licht. En als je brengt daar gogma naar beneden, overal waar tekort is, waar verhulling is van het licht, daar is de plaats waar de onreine krachten aanzuigen. Vergeet je dat? De onreine krachten willen graag alleen kogmaz. Ze hebben geen interesse in in in wat uh, heet dat? In zeggen dat in gesadim. Ja, als je legt bijvoorbeeld voor een uh, uh, uh, voor een uh, ja, zeggen dat iemand in de, heeft. Uh, en uh, hij komt bij jou dat als een buurman bij jou. Uh, hij wil hem eens trakteren. Hij geeft hem een een, een speculaar. speculaar. Kijk naar jou zo, uh, hij lust het niet. De bedoeling is nou goed, dan zie je dat hij zo is. Geef hem dan, dan gaat hij even doppen dat een beetje in een whisky. <laughs> anders is het dan is, is het zoek, dan is het, is het zoek. dan zoek. Op die manier. Zo is het ook de noekwa. De bedoeling is van haar dat nu heeft ze licht ontvangen van boven. Voordat zij naar boven kwam, was ze één en al gestrengd. Dino ja of niet, voordat we een gebed uitspreken, zijn we ook als verloren, waar, waar is de schepper, waar is dat dan ging ze omhoog een trap omhoog dan kon ze zich ontdoen als het ware van onreine krachten gedeeltelijk ja? ze, ze, okay, ze raken haar als het ware niet aan maar zij heeft, ze heeft van, van geboorte van haar komaf trek in gogma dan gaat ze nog een trap omhoog. Dan die, die chassadim. Daarin komt licht Chokma. Ah, dan heeft ze dan uiteindelijk gekregen haar zin. Eh, alleen maar specula is. Oké, okay, het is om, om leven te onderhouden. Eh, maar dat zegt haar niet. Een beetje specula en daarin een beetje whisky. Ja, dat is al een beetje gezellig. Een beetje dat prettig. Of, eh, maar nu, dus, Chokma zit in de chassadim. En in die vorm kan je naar beneden trekken. Hoe? Wat is de uiterlijke kant van het licht wat zij trekt naar boven, naar beneden? Gogma of chassadim? chassadim? Chassadim. En chassadim lusten die, die buitenstanders niet. Ja? En daarin zit Gogma. Dus ze komen niet aan Gogma, want Gogma is verhuld... Ingehuld, in chassadim, dat kan je naar beneden trekken. Nu trekken ze dat naar beneden en, en naar beneden, naar eigen uh, bijt, naar eigen huis, krijgt dan zegeningen en met zegeningen ook al het goede licht, etc. Et et dat is de hele bedoeling. De bedoeling niet dat wij omhoog ergens klimmen in ons gebed en al en vergeestel ik in. Absoluut niet. De, het eindstation is dat ik weer terugkom. Breng, ga naar boven en breng alles naar beneden. Begrijp je wat ik bedoel? Zowel gesediem, genade, maar ook daarin zit ook lichthochma die ik nodig heb. Maar het is wel verwikkeld. Het is binnen zitten. Want want um, anders is, zo is de wereld geschapen dat malgoed kan alleen ontvangen uh, mondjesmaat daarin worden maar. En zo gaat het nog een keer, nog een, nog een andere correctie. Alle correctie heb ik jullie al nu, in, in, in vogelvlucht heb ik al een beetje eigenlijk. Maar straks nog eventjes, je gaat ons fijne knijpjes vertellen van linkerkant, de rechterkant als we dat leren zullen we dat is wat ik jullie had gezegd dat heb ik nergens kunnen vinden en dat verlicht ogen verlicht hart en geen vergeestelijking jij zult het in je hart voelen <coughs> jij zult licht ontvangen jij zult het in je hart voelen leid wordt dan niet gezien oh, leid nog een keer ja. leid werd gezien wanneer bij de noek was wanneer zij nog op haar plaats is wanneer alleen maar gestrengheid in haar is ja. daar voel je leid, ook wij als we nog geen alleen in onze wereld bezig zijn... ...dan is het leed dien. Gewoon dien. Gewoon dien zo'n wet... ...gestrengheid, wetten van het natuurwet... ...en Dan doe je moeite van beneden omhoog. Dan krijg je gasten dien. Ja? Dat voelt natuurlijk al als opluchting. Enorme, enorme... Dat is voorwaarts. Voorbereiding op het ontvangen van Goghma. En dan ga je nog een keer de volgende, om getal 13 te ontvangen als het ware we zullen zien, hij zal alles straks uitleggen dan ontvang je dan die, in die chassadim or chokma. en dan breng je dat naar beneden via de middelste lijn niet via de, via de linker lijn niet via alleen maar chochma te veel Chokma, want links is chochma zonder chassadim rechts is chassadim zonder chochma ook niet, niet, niet genoeg voor de Noekwa. Voor zee-rankpien wel. Voor hem is genoeg. Kijk nou. Voor Bina bijvoorbeeld. Orgogma, ik zei kan ontvangen, orgogma, En omdat ze is hoger. En daar zitten geen, haast geen uh, onreden krachten. Kijk nou. En dan kan ze bijvoorbeeld ontvangen. Maar de Noekwa. Als het veel Chogma komt naar beneden. Zonder Gassadim, Dan kan ze niet proeven. Niets proeven. Komt, hochma, komt naar komt naar beneden. En zij proeft niets. Dus het moet altijd zo zijn. En ook wij moeten alles wat wij doen ook. Chassadin. Eerst halen wij chassadin. En dat betekent dat wij zegeningen halen. Naar ons toe. En dan doen we nog inspanning. Nog een inspanning. Krachten moet je hebben en dan ontvang je dan in jouw chassadim, die jij hebt behaald. Maar dat is niet meer chassadim die als aankomend ligt. Dat is jij. Jij bent al op die... Uh, uh, die ervaar je dat. En dan maak je dat als orgoseur. En daarin komt lichthogema. En dat is eten en drinken samen. Eten, veel eten en een klein beetje drinken. Dat is, dat is zoals de, de schepper wilde dat ons... En langzamerhand zullen we meer details zo zien, zullen structuren zien, voorlopig gebruik ik woorden, maar jullie begrijpen dat wat ik heb een beetje verteld. Hoe dat allemaal in elkaar zit. En dan brengen we dat allemaal naar beneden. in begrijpen, voelen dat allemaal. En het is net als familie. Moet je ervaren dat als familie, het is een goddelijke familie van boven, al die krachten werken zodanig. En wij zijn het gevolg daarvan. Ver, oh, dat? Vervolg, het reden vervolg, oorzaak vervolg. En wij zijn net zo van hetzelfde af... Wij zijn gedragen zich ook net zoals zij. En wij moeten ook op die manier ontvangen. Niet te veel wijsheid, daarom hebben we wel gezegd... Veel wijsheid brengt veel... Weet, zeg dat? Zoals in de. In de in prediker. Veel verdriet. Precies. Van de linker, ontvang je alleen maar de linker, linker, linkerzijde. Geen licht. Ervaar je dat. Geen, en veel genade... van de rechterkant... betekent dat jij... een beetje verdoofd wordt... voor de ware realiteit. Daarom zeg ik... Uh, daarom ben ik ook gestopt... met alle lezingen te geven. Ik ben ook uitgenodigd... Nu weer het, weer het, nog ergens naartoe... in zo'n... Uh, bibliotheken... filosofica en hermetica. Ze willen dat ik je... vertel iets... Een beetje voor hun verstand. Want dat heb ik ergens verteld aan een. We was in de school Amsterdam, school. het... breed, breed. Vondelpark. We hebben naar een school voor filosofie. Daar hebben we ook uitgenodigd, daar voor een lezing. heb ik iets gezegd. Natuurlijk, filosofen willen dat ik van de linkerkant link, link, link, vertel. En. Uh ...voor mij is het natuurlijk niet... ...dan heb ik... Dat kan ik niet meer dat vertellen... ...want uh, ze, ze, niemand is bereid om te luisteren. Dan geef ik ook geen interviews meer. Want, uh, kijk, zo'n well, so interview... wat Karin de Lees heeft... ...leuk, het is, het, is, het is om te weten. Het is, het is ook goed, maar ik bedoel... ...maar ik kan het niet meer. Want re, rechts betekent... ...religie betekent... Dat, uh, ...rechts is religie, ja... ...betekent genade, alleen maar genade betekent dat je laat jezelf verdoven. Goed. Het is beter natuurlijk dan, dan om schurk te zijn. Ja, natuurlijk beter. Maar het is nog geen ware realiteit. We zien het wel, ja, met die nukle. Je gaat omhoog. Oké, okay, onreine krachten natuurlijk zullen jou uh, uh, uh, een beetje uh, los uh, uh, een beetje ver, als het ware verlaten. Maar zo lang alleen dat jij tot nog blijft aanhangen aan, aan de, aan de rechterkant. Dus van de, van de rechterkant, van de religie, uh, word je verdoofd. En van, van kennis, van filosofie en alle andere kennis. Ik bedoel, geestelijke kennis, wat ze noemen dat, geestelijke, wetenschappelijke. Word je, word je on, uh, het, ontworteld. Als ik kom met filosofie, ik, ik ben zelf doctor in filosofie. Dus ik, ik, kan, ik weet alles van, ik bedoel, ik heb het allemaal. Alle hele filosofie heb ik... Heb ik uh, in mijn, in mijn vroeg, vroegere tijd heb ik, gedacht, dat gaat zijn filosofie maar je wordt ontworteld van, recht, van rechts wordt je ontworteld van links word je ontworteld pardon. van veel kennis uh, word je ontworteld van de bron en van veel rechts van overgave alleen maar genade, alleen maar religie word je, ook, uh, word je dan verdoofd Net yeah, zoals drugs. Opium voor het volk. Absoluut, ja. Ik heb yeah. yeah, nooit de uh, affiniteit voor die Marx. Nooit, ook in Rusland niet. Maar dat is wel, wel waarlijk wat hij heeft gezegd. is de opium voor het volk, religie. Okay? Dus het is wel, begrijpt u dat? Verdoving. Het is niet de ware realiteit. Natuurlijk is het niet kritiek, absoluut. Ik begrijp je dat ik nooit een woord kan zeggen over religie, dat ik bedoel over onze, gewoon elke religie in, in als sociale beweging dat het verkeerd is als ik zoiets zeg, spreek ik alleen over krachten want ik wil ook jullie dat ook uh, uh, zeggen, laten zien look, wat de ware realiteit is dan, niet dat en nog dat nog filosofie, kennis, nog religie ze hebben weggerukt van de ware realiteit naar rechts en ze hebben er religie van gemaakt. Ja, de schepper heeft absoluut niets met religie te maken. Dus ze hebben, weet wat ik bedoel, de ware realiteit, dat geïntegreerde twee krachten zijn er, links en rechts. Links is dan, dat, links is dan rechts is genade en and links is, is, is, is dien, gestrengheid. En dat zit allemaal samen in hogere krachten, samen gesmolten. Je kan het niet wegroken een van een ander, begrijp het? En dat is, dat, is, dat is... De mensheid heeft dat zo gedaan. O, oosten. Oosten heeft gekozen voor het oosten. weet je Heel oosten. Heeft gekozen voor de rechts. Aan de ene kant zijn ze natuurlijk... voelen zich zich natuurlijk veel dichter bij de schepper dan de, de westerlingen. Vergeet je? Want zij zijn niet weggerukt als het ware. Niet weggerukt van de schepper. En daarom westerling die dan in zijn wanhoop om toch wel de banden weer met het hogere te herstellen, ga die weer naar Tibet en alle andere, andere, andere naar India et cetera, om, om, om, om te zoeken weer naar, om die, om dat, dat, dat de, de ontworteld, om zijn ontworteld zijn, probeer dat de wortels aan te geven. En hij krijgt weer onreine krachten daar van rechts. Want rechts is dichterbij overspel. Het probleem van rechts is ook daar, ziet ook, enorme overspel. Je dat hebben Overspel. Met hart. En daarom zie je ook in het oosten, als er ook een Westerling komt, het is bijzonder gevaarlijk voor een Westerse ziel. Een Westerling kan nooit een boeddhist worden. Absoluut onmogelijk. Ah, hij kan wel natuurlijk comedie spelen, hij kan natuurlijk met zijn verstand, ik bedoel niet een uh, slecht, onthoud het. Ik, ik spreek alleen over krachten en niet over de, natuurlijk kan het wel volgens de, weet je, weet je, de ideeën, natuurlijk kan het wel zijn, absoluut, waarom niet? Uh, waarom niet? Of je dan, of je dan uh, van rechts of uh, van links uh, uh, aan onreine krachten onderhevig is dan ga je naar het oosten, en ga je dan van rechts onreine krachten, rechts, uh, rechts uh, gearde onreine krachten nog in jezelf opnemen. Maar je krijgt door het oosten, door, door de religie van oosten, door de houding van oosterling, krijg je nooit voor elkaar zoals hij dat heeft. Oosterling. Want de oosterling heeft van nature natuurlijk band met het hogere. Alleen, alleen natuurlijk ook weer van rechts ook niet genoeg want zij vertikken, vertikken natuurlijk het, het onderzoek en zeg dat, ja, onderzoek en dan, je, de vragen van eh, eh, waarom en dat weet je, alle onderzoek dus de realiteit is gemaakt zo dat het alleen gesmolten een is hart en verstand je kan het niet uit elkaar rukken en dat is wat we zien nu in het geval van Nukwa en Zirantin. Ja, ze beide klimmen omhoog. Zij krijgen dan wat? Wat is de ware realiteit van de Nukwa? Chassadim en daarin Chochma. Dus rechts, als het ware een stukje van rechts. Van re meer van rechts. En daarin zit een stuk, uh, stukje van Chochma. Dus beide kanten uh, beide zijn aanwezig daarin. En niet alleen de eerste, haar eerste opklimmen is alleen maar chassadim in haar. Maar geen chogma, ze is niet tevreden. Ook wij kunnen niet tevreden zijn alleen met genade. Vergeten we dat? Als wij consequent aan ons gaan werken. Ziet u, we, ik wilde vandaag enorm veel alleen maar zoger doen. Maar het is bijzonder belangrijk. Ik wist nu ook niet hoe ik dat, ik dacht, we gaan even lezen, afmaken. Door deze pagina en de volgende. En dan zou Jehuda ons dat uh, verder geweldig verduidelijken. Maar nu voel ik dat het weet, dat ik het dat weet, dat het ons gegund is. Dat weet vorige keer, volgende keer en veel, veel, veel keer daarvoor. Met veel meer gevoel voor wat wij le le le leren, zullen we dat ervaren. Anders zou dat te droog zijn en je begrijpen. Hebben jullie dat? Hebben we iedereen begrepen? Een klein beetje gepakt waar de houding is. Want straks komen we tot de zonde van Adam. En zullen so we het verhaal van wat ik jullie vertel, zullen we al voelen dat heb ik al dat smaak heb je dan welke Kain, waarom Kain heeft dan weer Abel uh, hebben uh, gedood. We zullen zien wat wat wie is, welke kracht had Abel en welke kracht had uh, Kain, et cetera, waarom, wat betekent dat hij hem gaat gedood, et cetera, ze wandelen dat allemaal die dingen leren vanuit de krachten en niet vanuit de vergeestelijking zoals alle literatuur met inbegrip in van alle theologie ze bedoelen het natuurlijk goed, ze kunnen het niet anders ze kunnen het niet anders stellen maar alles door hun verstaan. De hele theologie is, is links getinkt. Vergeet je? Niet verkeerd, niet dat. Ik spreek, spreek niet over verkeerde dingen. Over dat niet. Of dat. Maar het is geen ware realiteit. Qua krachten. Onthoud dat wat ik zeg. Ik ben geen promotor van kabal. Jullie ziet. Ik geef geen enkele. Ik doe niets. Alleen maar leren. Een klein beetje van de groep. Maar niets, geen andere dingen doe ik. Maar het is mij ook weer ingegeven. Van binnen bijvoorbeeld. Dat ik moet de site maken. In talen. In talen. Het is mij weer ingegeven. Dus we hebben nu Nederlands. Ik zeg het alleen. Dat is, dat is, en wie, waarom moet ik het doen? Wie ben ik dan om dat allemaal te doen? Het is mij gezegd dat ik moet het doen. Je moet ook middelen hebben natuurlijk om dat ook te doen. Maar ik zeg niet dat ik druk wil maken. Ik ga nergens lezingen geven om geld te verdienen. Ook geen rekenen. Uh, uh, dat. Waarom niet? Wat gaat het gaat ten koste van mijn ontwikkeling. Van mijn, niet alleen van, van, van mij. Het is niet meer absoluut onmogelijk. Niemand, als iemand komt, zou komen met, met, uh, met enorm veel pak geld, en die komt bij mij en zegt, die zegt uh, doe, dat, doe dat. voor mij. Ik zou het niet doen. Ik weet het niet. Nu kan ik het makkelijk te zeggen. dat Ik zou het niet doen. Maar misschien voor de ideeën. Moet je ook voor de ideeën ook niet doen. Ook zelf Absoluut moet je dat niet doen. Maar dertientallen. Nederlands. Russisch, Engels hebben we nu. Ja? Dan, de volgende komen dan uh, hopelijk... Uh, Hebreeuws, Duits. Daar hebben we ook een woord. Uh, dan drie Romaanse talen. Dus uh, Frans, Spaans, Italiaans. Dat hebben we ook de Latijn, Latijnse talen. Dan nog twee talen van Arabisch en Turks... En dan nog drie talen, aziatische talen in die volgorde. Dus yes. Chinees, Japans en Hindus, Hindustans. In India spreken ze Hindustans. Hindustans is India. Indie. India, Indie. India, Indie. Indie. Indie. Okay, <laughs> exactly, Hindi. Oké, Hindustans. Ik zeg India, voor Hindi. Dat bedoel Hindi. Nou, is die di derde talen moet ik dan doen? Wie ben ik dan om dat te doen? Ik ben alleen. een persoon. Ik bedoel, ik en mijn vrouw natuurlijk. Ja, okay. ja. het is geen doel het, het is geen doel op zichzelf maar, maar ik ben daarmee opgezet waarom zitten we in Nederland dan moet ik dan ook de site maken in, Engel, in het Engels ja, om, om die zogers zoals die ah nee, als, een, als een klein de, de kleinste van, ja, uh, but absoluut nooit, ik ben niet geboren met dat, ik ben niet geboren om, ik uh, om, uh, bedoel, het is mij gewoon gegeven, ik ik, ik, kan niet, ik open de zoger en het spreekt tot mij, wat, ik, wat kan ik doen? Ik bedoel, het is, uh, en dan kan ik, dan kan ik, hoe moet ik het thuis zitten, moet ik alleen voor mij doen? Wat je doen? Daar wil ik zelfs met, met al die, uh, ons eenvoudige taal wat wij willen, in andere, in die talen willen we dat doen. Dus in die dertientallen, uh, misschien kom ik later, nog andere, dat dus interesseert ons niet meer. Maar daarmee zullen we dan de hele wereld, als het ware, boodschap uh, proberen dat helemaal in dat systeem, drie dat drielijnen systeem, wat ik jullie verteld had met alle die uitwerkingen van Zoger, het uh, eerste boek Zoger, wat we hebben, 200 pagina's, 250 pagina's, om dat aan de wereld van Nieuw te geven. Wat ik vertel, nergens. Kamer <coughs> <coughs> over de hele wereld. He niemand vertelt je. Want ik ook iets niet van mij. En daarom zeg ik het. Dan mag ik er zeggen dat niemand het vertelt. Niemand gaat je in de wereld vertellen over Zoger. Want Zoger spreekt gewoon tot mij. Wat ben ik dan? Ik mag gewoon mezelf. Waarom is dat zo? Niet dat ik iets. Ik zie de redding, de redding, alleen in Zoger. Redding zit in Zoger, mijn vrienden. Ik zeg het jullie. Nog een keer, nog een keer. Niet dat uh, de Joden, We zien mijn houding ten aanzien van mijn broeders. Ben ik verdedigd? Uh, uh, ben, ben ik dan uh, nationalistisch interesserd? Mijn uh, uh, Israël, die, die, Natuurlijk, uh, he, verband heb ik wel. Maar hier zit aan de mensheid: is gegeven de reden. Niet in de religie. Niet in hier namaals. Krijg je niets krijg je niets als je zelf niet aan jezelf werkt. Onthoud dat geen heilige, geen in de naam van die en die zal je helpen. Natuurlijk, als religie zegt men maar nou, die en die is gekruisigd, voor dat, voor dat, voor dat, natuurlijk idee zelf, dat het toch wel iemand was, bijvoorbeeld, die idee van geven. Hij heeft ook uitgedragen, dat klopt, maar dat komt ook uit Zorger. So, zelfs zelfs al, al was het eerder dan dat. Maar het idee van geven is. Is. De redding. Van de mens. En hier is het. Maar hoe geven. Hoe on, maar hoe je ook ontvangt. We hebben gezien van Noekwa. Eerst gaat ze omhoog. De eerste fase wanneer ze Bracha ontvangt. De zegening ontvangt. Is geven. actie van geven. Maar de tweede, ja, wanneer ze dertig, dus het getal tien betekent dat zij geeft aan hogere. En door het geven ontvangt zij chassadim. Hoor je dat wat ik zeg? Dus de eerste fase van het correctie is geven, net zoals de Nukwa deed met de wanneer zij dan haar dîm omhoog deed en kreeg ze chassadim binnen. Dat is het acte van geven. Hij toek. De twee fases. Hij heeft ook fase van. Iboer we zullen zien. Het ver, de verwekkingsfase. En yenika En het voeden met melk. tweede fase. Dat is allemaal binnen die ontvangen van chasadim van bracha. Van zegening. En dan gaat ze omhoog. Om te ontvangen. Omwille van het geven. Wat ik jullie vertel Is kon ik nergens vinden een, een, een persoon over de hele wereld, die mij dat zou kunnen vertellen. Wanneer is ze de redding. En je gaat al man proeven dat wat, wat, ik, wat ik vertel. De tweede keer dus, wanneer ze klinkt omhoog, ontvangt ze dan kochma in haar chassadim. Ja, kochma ontvangt ze. Is het nou ontvangen? Dat is de doel. Het doel is niet alleen om te geven. Als de eerste fase van de Nukwa. Dat zij klom naar zijn in En zij ontving chassadim. Dat is de eerste fase. De eerste fase is natuurlijk te geven. Maar het is niet het doel van de schepping. De schepper wil natuurlijk dat wij ontvangen. En niet geven. Dus, wat bedoel? Maar hoe? Dan klimt zij nog een keer omhoog. Dan ontvangt zij Chokma. Ah. En Chokma, Wie Chokma ontvangt. Die is volwassen, in volwassen toestand. Begrijp je dat? Alleen ontvangen de Hasadim betekent, het is oké. cijfers of dat, het is nog geen volwassen toestand. Je kan geen kinderen maken. Je kan niet, begrijp je dat? Betekent, je kan niet geven aan de lagere. Wanneer ze nog een keer omhoog do, klimt, dan ontvangt ze gochma. En gochma, wanneer iemand gochma ontvangt, kan die ook aan andere ondergeven geven, aan de mensen, zoals ze dus in de maalgoed zit, alle krachten, alles al klaar voor ons gemaakt, dat wij het ontvangen. Maar wij ontvangen dat niet omdat, wanneer wij niet in overeenstemming ons brengen met, met, de, met, de, met, de, met de wetten van het heelal, dus met die Zeerant in de maalgoed. Dus de, de tweede keer wanneer zij ontvangt, ja, Gochma ontvangt, dat is al ontvangen, maar omwille van het geven. Dat begrijpt iedereen? Dat is absoluut niet gegeven aan ons in onze wereld. We kunnen het absoluut niet niet eens niet eens voorstellen. Wat betekent dat? Ontvangen om te geven. Maar de eerste fase is natuurlijk alleen maar geven. Door het geven ontvangen Orchasadim genade. Ontvangen alleen maar door geven. Daarom zie je ook dan profeten en dan anderen die geeft en die eh, dan ontvangen de genade. Maar dat is alleen maar de eerste fase. Alleen voorbereiding. Maar niet geen levensdoel. Vergeten? Maar daarna ga je ontvangen Orchokma. Maar God ontvangt ook dat Orchokma ook niet voor haarzelf. Om door te geven aan de rest van de, van de mensen. Aan bria, aan de zielen die zijn in bria, jetzera en jetzera. En is alleen dat de zielen van de mensen. Er zitten bijvoorbeeld engelen, wat wij noemen daar, engelen. Dus de krachten die niet als zielen zijn, niet, ziel, niet zielen zijn, maar de engelen. dat hebben bepaalde krachten die alleen maar één wens hebben, alleen maar één doel hebben, één bestemming hebben, één, één functie hebben. De mens heeft natuurlijk de vrije keuze, de engel niet. De engel is een kracht die alleen maar één, één, één taak heeft, één taak heeft. Die komen ook in Bria, in Sera, en Sia. En daarom, we weten, dat, profeten, zeg dat, profeten en anderen, uh, die in hun profetie, sommige zagen daar engelen, want de profetie kan komen bijvoorbeeld vanuit Bria, dan, dan, dan een mens ziet engelen. En als profetie komt bijvoorbeeld van, van Asia, van de wereld Asia, Asia betekent Doen, ja. Yeah? dan komt een mens uh, profeet of een iemand die zichzelf al zo uitgecorrigeerd heeft, dat hij dan licht van Asia komt ontvangt, dan kan hij dan bijvoorbeeld ontvangen, een soort een engel bijvoorbeeld in de, in de gestalte van de mens, maar dat is laag bij de mens, bij bij lager, ja, wat geeft dat? En als het bijvoorbeeld, iedereen is het, begrijp het? Dus als het van Sia bijvoorbeeld, Sia is de wereld van Doen, dan en soms zien we dat bijvoorbeeld dat een, iemand ont, ontmoet uh, een mens die bijvoorbeeld die komt van boven als het ware alleen komt die in de gestalte van een mens die, die klimt als het ware in de gestalte van een mens en je spreekt dan van een mens uit boven, uit hogere lagen en soms is het echt engel komt tegen de kracht van, van, van de... van niet een engeltje met, met, met natuurlijk met met vogel, met, met vleugeltjes. en wie bijvoorbeeld profetie ontvangt van het absolute die dan spreekt als zoals Moses van de hoger van de Moses had ontvangen profetie ergens van uh, daad ergens zouden ze zeggen daad betekent baby, bina, bij, binah en hoogma, en dan onderaan daad van Zerantin, van Atsilut. En daar had hij, had hij geen vermommingen, vermommingen nodig van die engelen te ontvangen. Voor hem wordt gezegd dat hij de schepper gezien gesproken, tete Wat betekent zonder, zonder nachtdromen. Ja, zonder dat hij de nacht, zonder, in, zonder visionen. En zonder dat, gewoon tete betekent dat ja, van, het, van het Atsilut, gewoon qua krachten, wat hij ook deed. De hele dag. Hij, kon spra hij sprak gewoon bij de schepper. Waarom? Qua krachten. En niet qua visioenen en, en andere dingen. Want hij ontving het vanuit het ziel. En visioenen komen dan weer van Lagere, van Yetzira, etc. Oké? Nou, we, zijn, we hebben ons voorbereidingswerk gedaan. We hebben veel genade Hassadim ontvangen om volgende keer al Orchomah naar binnen te trekken, maar op kosher manier.